Het lijk lag in een grote watertank op het dak van het hotel. De tank werd onderzocht omdat de waterdruk erg laag was. Een Britse hotelgasten zei dat het water vreemd had gesmaakt, maar dat ze dacht dat het kennelijk de smaak van de Amerikaans leidingwater was. Dierenpark Emme zegt dat er een oplossing in zicht is voor de ruzie tussen twee groepen olifanten in het park. De problemen begonnen vorige zomer na de dood van de leidster van de groep en haar baby. Er ontstonden twee kampen. De vier lastigste olifanten verhuizen nu naar een dierentuin in Osnabrück in Duitsland. Het weer, vandaag geregeld zon en een kleine kans op lichte sneeuw. Het wordt tussen de 0 en 2 graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. Morgen verandert te weinig. Dit was het in was Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A15 richting Rotterdam vanuit Europoort... 7 kilometer voor de tunnel. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. A15 richting Rotterdam vanuit Gorken, behardingsveld Griesendam, 4 kilometer... De A20 Hoek van Holland Gouda bij knooppunt de Bresseplein 4 kilometer. En vanuit Gouda naar Hoek van Holland 3 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. En 4 kilometer van knooppunt Kleinpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen, Zandvoort. Zandvoort blijft het hebben volgens ons. Nog steeds. Ja, dat dacht ik ja. ook. Uh, vandaag 16 februari. Wij heetten u allen welkom in Hotel Hoogland. Kom, gezellig een kopje koffie drinken. Geschonkeld door Ellen Koper. Goedemorgen. Pascal van der Beek die staat aan de knoppen en doet de regie. Zodat wij precies op tijd doen wat wij moeten doen. De redactie is gedaan door Irene de Jager en Don de Grebber. Weer een prachtig programma gezet. Naast mij zit Gerry Zutter. Goedemorgen. goedemorgen Ben, goedemorgen. Wat gaan wij allemaal doen? Wij beginnen met Toos Bergen, die zit al tegenover ons. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Daarna? Daarna komt José Koper van Cinema Nostalgie. Het derde blok is Lana Lemmens van Kids Adventure. Uh, na het eerste uur krijgen we Gijs de Rode over het Landeragen komt hij met die ladderwagen? Nou, dat zal een beetje moeilijk worden, denk ik. We gaan eens zien. En dan krijgen we Nanette Gebhardt over de rommelmarkt in de Krocht. Die is vervangen door ah, Suzanne Spoelstra en Dennis Baren dan van Centerparks. Daar ben jij Center sneller Parks. dan ik. Ja, de, mevrouw Connits. Oké. Okay. En het laatste onderdeel van het tweede uur is Henk Luske, onze wijkagent van het centrum. Dat is, dat is het maar, programma. Dat is een heel programma. Heel programma. Helemaal vol. Gaan we nog luisteren of gaan we maar gelijk door met mevrouw Bergen? Nou, je mag Toos. We gaan gelijk door met Toos. <laughs> ja, ik moet altijd een beetje beleefd blijven. Goedemorgen Toos. Goedemorgen. Alles wel. Ja, ja prima. Ja. Ja. Uh, Stichting uh, Classic Concert. Altijd welkom bij ons om te vertellen wie er wat gaat uh, komen. Wie gaat er dit komen weekend doen? morgen het trio Amabile. En zij komen met muzikale natuurmomenten. Een soort boswachter, Bos... maar dan met een viool. Ja, ik Muzikale weet Een musicale boswachter. boswachter. Soort... Het is uh, een, een, een programma met fluit, een altviool en de vleugel wordt gebruikt. Dus ik denk dat dat wel aardig... Uh... Is dat een soort kamer, kamermuziek? Ja, het is kamermuziek. Ja, ja klopt. En... Uh... Ja, ik, ik, ik kende hun niet. De, hmm. de pianist, die ken ik van het afgelopen kerstconcert. Daar was hij uh, de zeer enthousiaste dirigent En uh, wij hadden de februari maand nog niet ingevuld. En hij zei van, ik heb nog wel wat voor je. Leuk. Nou, ja, da nou ja. <laughs> dan, uh, ja. Dan, ja, dan wil je het aan ja. maar rond hebben, dan... Uh, ja. Ja, en uh, wat zij daar brachten was uh, kwalitatief uh, goed. Dus ik denk dat het morgen ook wel weer een mooi programma wordt. Het is ook altijd fijn als je je programma rond hebt. Als je ja. niet gaat zoeken. Ja. En, uh, ja. Ja. Ik heb er ook ja. nog eentje voor je, want een Haarlemse ja. mevrouw die heeft de laureaten gewonnen. Ja, maar die hebben we altijd al, hè? De laureaten. Laureate. Ja, ja, we, we ik weet niet eens dus wie er nou komt. Ja, maar dat hoeft niet. Uh, nee, nee? Dat, dat is een misverstand. Oh. Niet degene. Het is niet altijd zo dat de degenen die dit jaar gewonnen hebben ook nee, bij want ons jullie hebben komen. laatst nog lauwe jaten gehad. Kan ik me een paar herinneren? Ja, maar dat zijn ons... niet altijd de lauwe jaten nee. van dit jaar. Oh, okay. dat kan ook. Okay. ook die van vorig ja. jaar zijn. Ja, ja, dat, ja want dat kan ik me herinneren. Dat was ontzettend. Ja. Ik had alle Maar de, de maand uh, juli die we ook nog open hadden, die is inmiddels ook ingevuld. Met een openend op het Tweede Nee, nee, nee. Nee, ik. Ik weet dat je verlangt dat eruit nou, ja, ja, ja, ja. gaat, maar uh, dat is nog niet uh, gehonoreerd. Wat nee, dat nou. wordt een harpconcert. Met twee harpen. Dus eigenlijk zit je uh, programma voor het hele jaar nu... Uh, we, zijn helemaal, dus, ja, we zijn alleen nog bezig voor de grote productie. Daar zijn we nog even aan het uh, kijken wat we gaan doen. We hebben al wel een idee, maar dat moet nog uh, gekeken worden of dat uitvoerbaar is. En uh, de grote productie is in de Agatha-kerk? Die is altijd in de, de, de, de Agatha-kerk, ja. ja. Dus uit ja. het jaar toch zo'n beetje? Me, meestal ja. oktober, november, ja. Dus daar zijn we wel over aan het nadenken en kijken of we dat wat, je kunnen je daar, realiseren. Wil je daar wat groots hebben of zou je dat ook met een trio kunnen doen? Nee, nee dus dat, we, dat willen we echt altijd iets groters. Richtingen. We denken bijvoorbeeld, maar of het te realiseren is weet ik niet hoor nu, aan de negende van Beethoven. Oh, Oh, dat en, en, dat, en wie wil ja. je dat laten spelen dan? <laughs> Nou ja, daar zijn we dus... Dan moet je er uh, ja. een, een, een ik orkest voor hebben. Daar ja. moeten we dus een ja. koor en een orkest. Ja. Uh, ja, daar zijn we dus... Maar goed, dat zijn... We hebben altijd wensen. Ja. En uh, je ja. Ja, dus hebt ook kinderlaureaten, hè? Want dat... Hoor ik ook die Mogen die optreden of doen jullie niet iets met kinderen? Nou, we in zijn ook doen wij wel, ja, ja, wij Want Er ook, bestaat ook hè? Ja. veel kinderen, ja. kinderen, jonge meiden. Kinder. Ja, wij doen ook met ja. kinderen, want we hebben ook uh, al een aantal keer het kennen met Jeugd gehad ja. bijvoorbeeld. Ja. Dat is ongelooflijk. En dat mag, mag ook. Ja. Die mogen ook ja. gewoon optreden. Maar ja, die laureaten die we meestal hebben, ja. dat zijn vaak ook hele jonge ja. Uh, ja. jonge ja. mensen ja. die ja. nog ja. Ja, op de onderste trede ja. van de ladder ja. staan. Maar ja. ja. wel heel erg. Prachtig. Ja, krachtig. ja, krachtig. En we hebben ook vaak uh, wel mensen van het conservatorium. conservatoriumstudenten, oh, okay. Conservatorium ja, ja. studenten die we dan de oh, kans bieden om, om ervaring op, op te, te doen. doen ja. Ja, ja, ja, of als afstudeerproject. Oh, ja. Hebben we ook ja. al een keer gehad. Ja. Ja. ja, dat is leuk hoor. Leuk. Ja, ik vind het altijd heerlijk om te zien als jonge mensen ja. zo bevlogen ja, ja. Hun, hun muziek kunnen brengen. Ja, dat is ja. mooi. Ja, ja. ja. ja die, die laureaten die komen natuurlijk van een, een, een, een, een concours. Ja. En dat zijn ja. eigenlijk altijd wel een beetje... Ja, jouw, die zijn die, eigenlijk al die, heel die, ja ja, ja ja en dat draait zo door. Hey, um, grote producties ja en gewone producties ja, ja. kost natuurlijk een heleboel geld ja um, we weten allemaal dat de wereld van de subsidies dit jaar een beetje kleiner is geworden ja dramatisch uh, hoe zitten jullie zit daarmee nou voor ons is die met een twee derde teruggebracht in de afgelopen twee jaar hmm. dus uh, en ik, ik ga gewoon uh, uh, getallen noemen, want uh, we zijn ja, maar... een hele open, transparante Eerlijk. vereniging, ja. of stichting, kregen wij uh, twee jaar terug nog 15.000 euro van de gemeente. Voor dit jaar is dat nog maar vijf. Jullie oh. hebben alleen uh, gemeentesubsidie, geen casino. subsidie. Dat nee, is heel nee, enig. Nee. Ja. Casino hebben we wel gehad. Daar kregen we altijd tien van, maar daar zijn ze mee gestopt. Mm -hmm. Uh, omdat ze vonden van... Uh, gaan jullie maar eens je eigen broek omhoog houden. Dat, en, uh, uh, dat zijn jullie aan het doen, hè? Want, uh, We uh, proberen uh, er, het. Wordt, er mm -hmm. wordt uh, entree geheven. Ja. ja. Uh, ja. 5 euro. Ja. Uh, wat ook een, een, een schijntje is, niet is, veel, hoor. Maar goed, ja. dat... Uh, dat zou ik dan niet zeggen, want dan zeggen ze heel makkelijk... vooral die prijzen, maar ja. Ja. ik zou ja, het nou, zo over willen Ja, maar ja, dat dan, ja. wordt al. Maar als je kijkt naar wat eigenlijk onze doelstelling is... Is een gratis concept wat, is, geven. gratis concert geven? Daarom zeg ik, als je... Ja. Dan gaat het principe dan eigenlijk... Ja, ja we hebben een, een beetje om. ons eigen principe... Ja, ja, een beetje... Uh, Ondermijnd ja, en, ja, en ja, moeten... Ja. ja, moeten bijstellen. Met Van 15 naar 5, dat is een heel boel ik geld. Je geld, uh, geld. Uh, verlies ja. je daar uh, kwaliteit mee? Nou, of dat je, willen we dus juist niet. ben je niet. net zo lang aan het zoeken tot je kwaliteit voor weinig geld We zet. gaan net zo lang zoeken. Nou, ik... ik Dankzij onze vrienden en donateurs ja, hebben dat wij, hele... godzijdank, dat ook, ja. toch nog wel een, ja. een, een uh, spelen we voor dit jaar kiet. Hm. We hebben bijvoorbeeld dit jaar 10, uh, voor 2012 spelen we kiet, daar hebben we 10.000 van de gemeente gehad. En we hadden 5800 euro binnengehaald aan donaties. Dat is een heel mooi hm. nee, bedrag. Niet. We hebben 1650 euro uh, verkocht aan abonnementen. En de kaartverkoop was ongeveer 4000 euro. Mm -mm. Nou, dan kom je op ongeveer een bedrag van 23.000 euro. Als Gedeelte hoeveel concerten? 12 concerten. Per ja, maand. Uh, ja. We hadden 1290 bezoekers vorig jaar. Dat viel erg tegen. Ook de bezoekersaantallen lopen komt dat? terug. komt ben je, ben je, Denk je dat mensen wegblijven als ze moeten betalen? Ja. Nou, daar ben ik bang van. Ja. Ja, ja, daar ben ik bang van. Ik. Ja. Ja. Ja. Maar uh, onze concerten in 2012 kosten 23.500 euro. En mm -hmm. dan zijn het niet alleen de artiesten die je inhuurt, maar ook het drukwerk, de ja, kerk, de verzekering, ja. onderhoud van de onderhoudende vleugel. Mm -hmm. nou, noem maar op, de alle, alle bijkomende advertentiekosten, die heb je gewoon. Ja. En we hebben ook gezegd, of tenminste, ik zeg ook dat aan de kwaliteit willen we niet tornen. Nee, dat moet je ook niet doen. Dus wat doe ik nu? Ik ga uh, als ik iemand inhuur vragen van ja, maar ja, we hebben niet meer zoveel geld te besteden. Ja, goed, ik... Willen jullie het voor minder voor doen? doen. Ja, nou ja. En soms zeggen ze wel, nee, dat doen we niet. Maar er wordt ook wel gezegd van nou, kijk, we hebben liever dan wat minder dat we iets hebben... dan dat we helemaal, dat we helemaal, niks, helemaal niks hebben. Niks, ja. Want ook voor uh, ja, de artiesten of de muzici is het uh, sappelen geblazen. Ja, ja dat ja, hoor natuurlijk. je bij, uh, bij, ja. bij andere evenementen ook wel... dat echte beroepsmuzikanten ja. onder de prijs ja, gaan zitten... Om, omdat ze ook boterham... Ja. Ja, nou, ik heb een ja. voorbeeld. In, in uh, april hebben we het Winks-ensemble. En het Winks-ensemble zijn negen of uh, zeven uh, die komen uit het Rotterdam Philharmonisch... Mm. het, uh, het uh, Amsterdamse Philharmonisch Orkest. Nou, he, al die grote mm. orkesten. Ja. Die hebben dan met elkaar oh, een ja, kleine een ensemble op, ja. gevormd... Dus die had ik gebeld. En uh, toen zei die man van... Ja, nou, ik zeg, wat is jullie prijs dan als je komt? Nou, zegt hij, voor 3000 euro willen we wel komen. Ik zeg, nou, dan hang ik nu weer op. Ik zeg, wat want dat kunnen niet, wij dan dus niet, niet betalen. Nee. Ik zeg, uh, ja, nou ja, zegt hij, maar daar kunnen we dan wel over praten. En nou, dan ga je nog eens over, uh, over de prijs. Uh, en dan... Kom je toch... Kijken uh, zij uh, ja. van, nou, wat ja. kunnen wij maximaal okay. besteden? Het ene concert kost wat minder, het andere dan wat meer. meer. Dus je kan nee. Dan een beetje, een beetje he, probeer ik dan een beetje te schipperen, zo. Maar hoe dus, zie jij dan um, nu je weet dat je flink gekort wordt uh, volgend jaar? Hoe zie je dat? Voor dit jaar zal het een probleem worden. Voor dit jaar heb je al een probleem. 2014. Ja, want we krijgen voor dit jaar van de gemeente nog maar 5000 euro. Maar nou ja, je hebt alles al geboekt. Alles is al geboekt, ja. Ik kan uh, moeilijk uh, zeggen oh, van nou, in december kom er niet, want ik heb geen geld meer. Nee, nee, nee. Dus ja, ik weet niet hoe, hoe dat aan het eind van het jaar... Uh, dat, Sponsor, dat, uh, sponsors? Sponsors uh, zoeken? Nou, Sponsor? daar zijn we ook al heel of druk mee bezig, maar... Moeilijk. Dat, ik weet niet wat het is, maar ja. mensen, als je om geld komt, dan ja, niet, gaat meteen de deur uh, dicht. Ja. Dat is maar, heel uh, jammer. Uh, ja. Maar enerzijds ook wel logisch want ook de ondernemers die hebben het wat minder ja. als vrienden uh, als ja, en we weten allemaal ja, hoe het in zandvoort werkt ja. Elf ja. ondernemer wordt ongeveer twaalf keer aangesproken ja. om te sponsoren. Dus ja, ja. op zich is dat al moeilijk. Ja, ja. Nou ja, kijk, we proberen ja. soms dan ook uh, een, een Rabobank. He? Die heeft klanten in Zandvoort. Ja. Nou, dan schrijven we daar een, een mooi plan maken we. En uh, een voorstel voor mm -hmm. een concert. En dat willen we dan met alle liefde ook het Rabobank concert noemen. Daar zitten we niet nee. mee. En dan, dat zij dan klanten kunnen uitnodigen om... misschien dan ja, zelfs nog met een, een hapje bedoel. en een drankje na afloop... Ja. Ja. Geen belangstelling. Dat is vreemd. Oh. En dan denk ik van ja. En de, en de andere bank? De andere nou bij de ABN hoef je al helemaal je niet, niet aan het te komen. Nee, want nee die, maar alleen met een het is, ja, oh, het, het, is, is nou, het is misschien ja. niet aardig om dat zo te noemen. Nee. Maar, uh, nee, maar het is gewoon de realiteit. De realiteit is dat je bij grote bedrijven erg moeilijk uh, geld krijgt. Omdat daar ook niet zoveel geld is. En nee, dat het is men, ook zo. Uh, ja klinkt ook een beetje inbiedig. Liever een, een landelijk toernooi sponsort als een Zandvoors concert. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Want dat geeft ze natuurlijk veel meer publiciteit ja, dan uh, een concertje op de zondagmiddag. Ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja niet, toch... Niet, niet te min, de concerten... concertjes zeg jij, ik vind het concerten. het ja. zijn prachtige concerten. Uh, ja. Ja. Die moeten blijven doorgaan. Ja, maar, door, uh, gaan. Ja, maar ja. ja, weet je wat het is? De, wat dat is doen doen. Leuk, dat het is wel leuk dat iedereen roept ook van... Ja, jullie moeten doorgaan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. nou, moet als er geen uh, geld is, dan houdt het op. Nee, maar dan moet iedereen die dat roept. En uh, zeker degenen die erheen ja. gaan, Gewoon eens even nadenken hoe krijgen we dat geld. Ja, want en, wij gaan natuurlijk... En meer leden, meer leden proberen... Nou dat, te, ja, dat, dat we, we hebben geen leden. Wij hebben vrienden. geen leden. Nou ja, sorry, wij vrienden. vrienden. Nou ja, vrienden die... die ja, maar ja, ja dat... Uh, ja, ja, ja. ja, graag. Ja. Ja. Bij, deze, ja, bij deze, meld u massaal aan als okay. vriend of donateur. Bij, de, wat bij deze is. een uh, grandioze oproep om uh, uh, vriend van uh, Classic Concert ja. te worden... Dat kan rustig aanmelden bij een zeer bekende kaasman in de Grote Krocht. Ja, of bellen of naar Toosbergen. Allemaal mag. mag allemaal. allemaal. Of kom ja. aan de deur. Ik vind ja, het prima, uh, ja. helemaal niet erg. Goed, genoeg over geld. Ja. Morgen wordt een prachtige concert. Uh, ja, morgen concert. wordt een mooi concert, ja, ja. denk ik. Ja. Zeker, want we hebben onge Nog in het programma uh, onder andere Debussy en Edward ja. Krieg. Nou, die, oh, dat mooi. zijn twee ja, grote prachtig. componisten die, uh, die wel voor kwaliteit ja. en mooie muziek staan. Ja. En, en de, mens, de, de, de, de kerk gaat open om half drie. Half drie gaat de kerk open ja. en, het en het concert begint om drie, drie uur. uur. Ja. En de entree is vijf euro. Ja, vijf en kun ligt achter in de kerk. <laughs> Kussentjes liggen kussentjes. Kussentjes. Ja. Nou, ik, ik zeg altijd, neem zelf een kussentje mee. Ja, want die kussentjes wel. zijn zo ja. snel op. Dus neem aposie, gewoon... Ja, nee, nee, ja. Neem gewoon zelf een zelf mee kussentje nemen. mee. Ja, en, ja, uh, ja. Kijk, want dit is ook bijvoorbeeld iets. Wij zeiden van op een gegeven moment, van, zullen wij zelf kussentjes aanschaffen? Maar daar hebben we geen geld voor. Nee, nou dan heb je toch dan, je, dus ja, ja, Nou ja, Wat is er makkelijker om zelf een kussentje mee te nemen? Ja. Oké, Toos, bedankt voor je komst. Graag gedaan. En veel succes. Heel veel succes. Misschien moeten we eens een keer meedenken aan, uh, aan de fundraising of zo. Kijk, nou ja, ja, ja, we staan er altijd open voor. Veel plezier. Dankjewel. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Moi Lolita Moi je m'appelle Lolita Collégienne au bas Bleu de méthylène Moi je m'appelle Lolita Alize. Ik kwijl een Dat beetje, zie van. ik. Ga je gang. Goedemorgen, we hebben aan tafel José Koper van Cinema Nostalgie. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. José. Ik ben weer helemaal erbij. Ja. Wat is Cinema Nostalgie? Nostal, Cinema Nostalgie is een uh, initiatief wat uh, vijf jaar geleden is uh, genomen door uh, Circus Zandvoort, bioscoop. En in samenwerking met Pluspunt, Pluspunt. om een, iets op te starten, een evenement, één keer in de maand doen we dat, voor de wat, ja, het met ouderen, maar eigenlijk... Het is voor iedereen, he, eigenlijk, ...die, he, die, he? die ja. van een nostalgische wil haalt, we ja. proberen ja. een beetje een film te, ont te ontdekken... Uit de oude doos, om te zeggen. Om ja. Allerlei genres proberen we daarmee te bereiken. Om één keer in de maand een leuke bijeenkomst te organiseren. Ja. Hoe oud is de, uh, de, de bracket van de films? Omdat je nostalgie zegt, wanneer begint nostalgie? Nou ja, ik probeer soms een hele oude uit uh, 1940, 1949. Uh, kan er ook een uit 1969, 1970. Uh. Ja, ja probeer maar niet, echt. niet te recent van de tachtige jaren. Nee. Maar echt die oude klassiekers, ouwe, die zeg maar. Oude, die ja. worden ook ja. algemeen als leuks ervaren. Ja. En beetje beetje met de muziek. Ja. Um, om dat, dat te doen. Ja, een western hebben we wel eens gedaan. Mm -hmm. Dus probeer zo veel mogelijk oud te doen. Nou ja, de 70e is. Is, is, is. Er waren, waren er natuurlijk best ja, leuke klassieke films. Ja, klassieke. Leuke films. Ja, ja. Uh, Corn ja. with the Wind hebben we ja. bijvoorbeeld gedaan. Ja. Een ja. film met Singing in the Rain, met Gene ja. ja. Kelly ja. Heel bekend bij oudere ja. mensen natuurlijk ook. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Maar ook de films met, uh, met Audrey Hepburn. Humphrey ja. ja, ja. Bogart is ja. ook een uh, klant. Ja. Die al Breakfast stond at stond Tiffany ook. en zo. En ook, ja, leuk. Wanneer is Cinema nog zo? Cinema nog op Gie is de eerste dinsdag van de maand. Uh, iedere baar, met uitzondering van de vakantieperiode. Dan heeft het circus gewoon een volledig uh, middagprogramma uh, -programma. Voor, voor de kinderen yeah, die dan yeah, vrij zijn. Yeah, dus dan yeah. valt het net De, oh, de, de nostalgische film is smiddags. smiddags, ja, ja smiddags. Het uh, begin om 1 uur met de ontvangst met koffie met cake. Nou, ja, zo. Dat ja, is chic. Koffie met cake. En uh, dan om half twee start de film. En er worden ook verschillende mensen die maken gebruik van de Belbus. Ja. Dat is dan, ja. En dat kost 1 euro extra en dan worden ze opgehaald in, nou, dat is fantastisch. en gebracht. Ja. En dan onder uh, aanvoering van het echtpaar uh, luiks. Co en, en Joke. Zijn ja. vrijwilliger ja. daarbij ja. aangemeld. Toen tijd, al, die doen het al die jaren al om uh, de ontvangst te verzorgen. Ja. Met de begeleiding van beneden met de lift naar boven. Ja, fantastisch. Met de jassen en dan weer door met de lift naar de bioscoop. Ja. Ja. Heb, heb je veel vaste klanten? Ja. We hebben best wel een, uh, vast, een vaste voestuig, ja. van zo'n. Ja, ja, ja, ja. ja, ik denk toch wel zo'n vijftien dames en heren, want het is gewoon een gemaleerd gezelschap mm -hmm. wat dat betreft. Mm -hmm. uh, die komen. Iedere, iedere maand weer. En we proberen dat eigenlijk wel steeds iets meer uit te breiden. Ja, het ja, ja. wisselt een beetje qua film. Ja, het ligt er natuurlijk is ook je aan je wat... Uh, uh, aanmelden bij jullie Nee, dat kan, kan gewoon. Komen, kan, iedereen uh, is van harte welkom uh, om er aan te schrijven. Je hoeft niet te reserveren. Dus je kan je gewoon doen. melden bij ja, het Cinema Race. Ja, ja de ja, Biscayne ja. om een okay. kaartje te kopen en ja. dan wordt de koffie in oh, verder wat goed. En de, de, de, de informatie over Cinema Nostalgie, waar, uh, waar is die te vinden? Dus De informatie doen we altijd ook in de krant, in de advertentie. Het ja. ja. staat ook op de website van Circus Zandvoort. Ja. Er worden ook posters door Pluspunten ja. gezorgd. Wij verzorgen de posters en zij brengen ze dan rond om in de Baudaan, in het ja, huis, dat de, de Duinen, in de Pluspunt zelf. Ja. Ja. Waar, alles, uh, waar alles opgehangen wordt, zodat iedereen zoveel mogelijk info uh, tot zijn beschikking krijgt. Jij zit wel eens bij je Pluspunten. Ja. Uh, ja. Zie jij daar mensen naar die posters kijken? Jazeker. En ik weet ook dat heel veel mensen ook soms heel belangstellend zijn... welke film wordt er gedraaid ja. de volgende maand. Dus zijn ze al, ja. het is altijd heel spannend. Ja, ik uh, ja. word door meneer Luijs ja. in het dorp wel eens aangeschoten... dat hij zegt van... weet je het al, weet je het al? Want die mevrouw net bij de brood die ja. vroeg... Ja, die, zei, al, die zijn wat wat nieuwsgierig. nieuwsgierig. Ja. Ja. ja, hoe sneller ze het weten, hoe beter. Ja, ja natuurlijk. Ik probeer Heer. eigenlijk altijd... probeer een beetje de keer dat ze er zijn... al te weten wat er de volgende keer gaat komen. Oh, dat is hem. Dat, dat is een, een beetje streven. Omdat mensen toch zo enthousiast zijn in, in, die, in die filmwereld, over die films, verzoeknummers, dat dus zeggen van, je zou eigenlijk die en die eens moeten draaien. Nou, dat heb ik ook, dat hebben we ook wel geprobeerd, in het verleden hebben we ook wel gedaan mm -hmm. dat we een briefje maakten met een aantal opties erop, mm -hmm. uh, van nou, dan konden, konden ze kiezen van, nou, die en die gaat het worden. Uh, ik heb nog niet zo heel lang geleden ook eens gevraagd van, god, zijn er verzoeknummers inderdaad, wie, van wie mm -hmm. zou je wat willen zien, maar het is, ik maak gebruik van een bibliotheek met dvd's, um, die is beperkt. Dus ik kan niet alle verzoeknummers daaruit oh, ja. honoreren. Ja, ja. Oh. En dat is wel een beetje jammer. Een oude filmenbibliotheek. Uh, ja, dat is, ja een eigen, dat is een bibliotheek ja, ja. van filmservers. Die oh, dat in staat is een, speciale... dat is een landelijke, landelijke dienst. Zeg maar daar oh. kun je abonnee van worden en daar uh, en dan mag je, uh, dat kan ik dan kan aan je dat... putten. Okay. Oh, Want je dus. moet ook een vergunning aanvragen om zo'n film te kunnen laten zien. Je zit daar nog rechtop op? Ja, oh. ja. Okay. en uh, de meeste. Distributeurs ja. zijn niet zo moeilijk. Warner is eentje die is lastiger. Die heeft al een aantal keren een verzoek geweigerd. Waarom? Om, uh, ja, omdat ze dan vinden dat de programmering in de weg zit. <laughs> en het klinkt eigenlijk heel onnozel. Maar ja, ja, voor op de dinsdagmiddag. Ik ben onnozel, nou, want ja. Ja. je draait films ja. van, van, van, van 20, ja. 20, 20, 30 jaar Ja, ja. ik heb bijvoorbeeld ja. voor dit seizoen aangevraagd de Wizard of Oz. Oh ja. Een ja. oudere ja. versie. Ja, die ja. komt dan bij. Ja. Bij uh, dus je de moderne versie. Ja, overheen, maar ja, dat natuurlijk. is op een, dins, op een dinsdagmiddag ja. uh, om half twee, ja, wie, ja, wie, zit, je, wie, zi wie ja. zit je in de weg? ja dat vind vooral uh, altijd verbaast Maar ja, maar het gebeurt, het, het gebeurt. Ja. Dus ik de kan de... niet aan alle verzoeken kan voldoen, je voldoen wat dat betreft. Mm -hmm. Nee, dat is wel eens jammer. Nee, maar, ja. Ja, aan de andere kant, is het, ja, je kan dat niet, niet helemaal goed praten, maar je kan wel zeggen, zij hebben natuurlijk heel veel aanvragen ja. en verzoeken. En je moet ja. de lijn zetten misschien. Ja. Maar ah goed, je daar, het is daar, heb, je dus mee daar heb je mee te maken. Ja, dus je ja, kan wat dat betreft niet gaan. overal uh, gebruiken. Nee, en dat, er zijn er heel veel films die niet beschikbaar zijn op DVD. Oh ja. ja. ja. Dus dat is ook nog... Um, ja, ja oude rol oude, heel oud. Nee, nee, nee, de de de rol, ja. Maar ze nee. zijn wel steeds meer bezig om dingen moderner ja. in een moderner jasje te stoppen. Ja. Dus wat dat betreft ja. heb, heb je toch wel kans met een, aard, ja. met een periode dat je weer wat ruimer uh, ja. kunt kiezen. Ja. Wat ja. Ja. Ja. En want ik vind het wel een leuk streven om steeds iets anders te doen. Niet op een gegeven moment weer iets te herhalen wat we al gehad hebben. Nee, nee, nee. nee dus dat is wel een... Ja. Heb uh, je zo'n brede bibliotheekband dat je echt voorlopig naar voren kan met aantrekkelijke films? Ja, ja, we hebben natuurlijk nu inmiddels vijf jaar erop zitten. Ja. Dus je wordt wel, je, je merkt heel wel wat dat je wat beperkt gaat worden. Je kan je, beperkt, beperkt, beperkt, je, je ja. ook weer vijf jaar op schuiven. Ja, dat is inderdaad. Dat is ook ja. zo. Ja. Dus ik probeer En toch, ja, de afgelopen keer hadden we funny face. En oh, ja. het was toch ook weer heel erg leuk. leuk en dat ja. was weer even een andere kant. En ik speur op internet. Soms en, maar suf om, ja. ja. om weer een andere bron aan te boren ja, en te kijken, ja. waar, waar vind je lijstjes, waar vind je dit. Ja, ja. Maar je hebt nog weer namen uit. Kun je, ja. Maar waar, waar vind je dat bijvoorbeeld? Wikipedia. Oh. En uh, er is ook een website van een Amerikaanse site, IMDB heet dat. En dat is ook helemaal filmgeoriënteerd en daar zijn ook hele oude gegevens nog op. Dus daar kun je ja, heel veel leuk. uit putten. Leuk. En dan zoek je een, een artiest, bijvoorbeeld Gene Kelly, Letta ja, ja, St. dan, ja, dan, krijg je en dan je zoek je op naam, uh, en dan ja. krijg je eigenlijk hun biografie met films. Met, met met alle films. films ja. En dan denk je van nou. Die ligt mij nog goed in de oren. Want nou, heb wat dat, voor... dat is inderdaad voor mij natuurlijk. Ik ben zelf nog niet zo nostalgisch. Maar ik weet natuurlijk wel. <laughs> wel ik ken wel de namen voor de van kijkers. Vroeger. <laughs> Ik ben nog niet zo nostalgisch. Maar goed, je weet natuurlijk wel de namen van vroeger. Dus dan kan je daar wel een beetje op ja. zoeken. Ja. Ja. Je, je, je, uh, je pakt een ster. Ja. En daar zie je een rijtje vroeger. En daar hangen allemaal films ja. aan natuurlijk. Niet welke, nee, nee. Je maar je weet goed. En dan kan ik dus op de site. Zoek ik bij IMDB bijvoorbeeld. Daar staan dus aangegeven. Die krijgt een 6,3. Die krijgt een 5,9. Oh, de... die krijgt een 7,4 ja. dus daar kan je, ja. klaar... kun je ook ja. nog uitzoeken en ja. als ik echt niet, uh, niet twijfel dan kan ik altijd iemand anders nog eens om mijn mening vragen oh, god wat vind ja. jij is het wat ja. uh, we hebben ja. natuurlijk wel contacten in de film filmindustrie uh, Dat met ja dat, ja. dat, ja, dat, dat lijkt me ja, heel uh, mooi ja. ah, dat is wel gewoon. een beetje een sport ja ja ja iemand ja. ja, anders gaat hardlopen iemand anders natuurlijk niet nee. nee, nee, nee, nee. ja. <laughs> het is een sport. en welke film komt er komt er aanstaande aanstaande dinsdag 5 maart we weer is het eerste Nostalgische, nostalgische middag ja. weer. Dan hebben we een shot in the dark van uh, met Pieter, Pieter Sellers. Deel ja. 2 van de Pink Panther Pink de serie. Ja. Ja. En we beginnen weer om 1 uur met ontvangst: met koffie, thee en een pannetje koek. <laughs> Wat we maar. Uh, nou, ik ken het bezoekers voor jou die zitten daarna bij café Koper dus. ja dat weet, dat, weet, dat weet die ken ik ook ja die bezoek die ken ik ook Ja hoor die gaan uh, nog naar. Ja, schuif door en, ja nee wij zijn helemaal gelijk ik ja, dat ja, ja. het is toch gezellig precies wie je bedoelt dus ja. een, het is een mooie invulling uh, van uh, de dinsdag nou, ja. zeker als je van uh, dit soort uh, Oudere oude films, films houdt, houd. ja. ja. En uh, ja, dan maak je er gelijk een hele gezellige middag van. Ja, dat merk je ook wel als je uh, dan inderdaad, bij ons zitten, Altijd even een praatje je praatje daar. En met de familie Luix. Ja, iedereen kent elkaar ondertussen dan wel een ja, beetje. En dan heb dus ja. je hebt ook meteen in de gaten van, oh, die is nieuw en die heb ik nog ja. niet keer. Ja. Oh, ja, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou, ja, ja. dat is toch ja. leuk om ja. dat een beetje zo uit te breiden. Ja. Ja. Ben je er altijd bij ook? Probeer ik zoveel mogelijk wel. Ja, en enkel lukt het niet, maar ik probeer in ieder geval altijd bij de ontvangst te zijn. En dan even een praatje. Ja, even mijn gezicht laten zien. Ook, weet je. Ja. Als er dan eens wat is ja. en ze hebben suggesties of ze ja, hebben dan kunnen ze, kunnen ze, ze jou jou altijd even aanschieten ja. en Geen vragen. Ja, ja hoor, dan kunnen ze ja. meteen maar ja. terecht. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, nou, ik volop, het, Nu uh, weten we dus wat het, we het nou, we nou, dat <laughs> is. En de rest van Zandvoort Allemaal, dat ja. was, dat ja. was allemaal was maar komen, zou ik zeggen. Iedereen mag dinsdag komen bij jullie. In Circus Zandvoort. tipje koffie, pakje cake. Daarna gezellig naar de film. En dan wordt het vast wel meer vaste kant. Dat uh, ja, mag dat ook, denk ik wel. Ja, plek ja. genoeg nog. Ja. José, hartstikke bedankt ja. voor je ja, komst. Graag gedaan. En we hopen dat het dinsdag weer gezellig wordt. Ja hoor, graag gedaan. Dankjewel. Dank ja hoor. Dank Nou. Love's on the menu. I don't drink so deep. Oh, I was just out here to have some fun, but it's easier said than done. Mm. We're standing so far apart. We had a string of false stars I can't seem to stop it. It grows and it grows and it grows. Still in my heart. Stealing my heart Cut my sleeves, you say you're honest, but love is the theme. Oh, I was just out there, a chase there's none, but it's easier said than done. Yeah. Like a shot in the dark Yeah, hit me right at the park. I can't see the stop it. It grows and it grows and it grows. back. my Feelin' my heart We zijn weer terug na de Rolling Stones. Dat was eigenlijk nog een beetje voor Don de Grebbe. Uh, Bedankt voor alle muziekkazies die jij gemaakt hebt hiervoor. Um, uh, de burgemeester die zou eigenlijk een termijntje langer doen. Dat wilde hij graag. Maar ik lees vanmorgen in de krant dat hij dat niet doet. Nee, Tegenover dat is ik zit, uh, ook. Tegenover mij zit de schuld dat de burgemeester weg is. <lacht> Lana, hoe komt dat? Want we hebben een nieuwe burgemeester. Sterker nog, een burgemeesteres. Oh, heet dat zo? Oh, dat, weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet, maar ik ben dat altijd zeggen, heel erg geëmancipeerd en voor mij is het gewoon een vrouwelijke burgemeester. Een oudere burgemeester. Ja, dat mag ook. Wij ja. noemen het gewoon de kinderburgemeester. Oh, is dit dat? Dus uh, um, de burgemeester blijft wel. Al en geen, deze week. geen paniek. Onze eigen burgemeester blijft gewoon. Um, en we hebben er daarnaast een kinderburgemeester. Um, en die heet Nikki. Nee, Jackie. Jackie Huiben. Jackie Huiben. Elf jaar uit Zandvoort. Um, misschien een klein beetje uh, voorgeschiedenis. Hoe, hoe is dat gekomen? Wij hebben uh, vorig jaar het initiatief genomen om een Kids Adventure Week te organiseren. En toen ja, in allerlei brainstorm sessies met uh, uh, het thema kinderen de baas. Ja, kwam op een gegeven moment het idee van een kinderburgemeester. Dus dat hebben we vorig jaar geïnitieerd. Dus toen hebben we ook maar een kinderburgemeester leuk. gehad. En, uh, en dit jaar weer. En daar is een hele sollicitatieprocedure aan voor afgegaan. Oh, <laughs> wat leuk. kan je solliciteren? Wat, wat moet je, uh, Nou, ja. het, is, het is niet zo uh, dat ze hele cv's hebben op moeten sturen. Uh, we, ja, hebben moeten we, ja, ja. we hebben een oproep gedaan uh, via Facebook en via de Zandvoortse Courant. Daar zijn reacties op binnengekomen. Um, daaruit hebben wij een selectie gemaakt gewoon puur even op leeftijd op, op uh, um, nou, dingen die ze erin zetten waarvoor we dachten hey, die die, ja. die, dat triggert ons wel ja. we hebben er drie van uitgenodigd daar hebben we een gesprekje mee gevoerd um, een van onze belangrijke uh, criteria was ja, dat ze niet op hun bekje gevallen zijn um, we hadden vorig jaar ontzettend leuke kinderburgemeesters, maar ze was soms wat uh, verlegen. Mm. Ja, en dat is mm. eigenlijk best onhandig als je hier een radio interview ja, hebt ja, ja. en je hebt iemand die je zo... Zegt... <laughs> nou, ja, um, nou ja, een van de dingen was dat Jackie eigenlijk al heel stoer in eentje binnen kwam lopen en uh, dat wij dachten, oh, moet je <laughs> <laughs> moet je niet je ouders meenemen voor iets als dit? Nee hoor. Sterker nog, uh, in het begin dat zij haar brief uh, had opgestuurd... Uh, de moeder, oh, moeder had haar daar wel op gewezen. Van nou, dat lijkt me iets voor jou, want die had de krant gelezen. Maar ze had eigenlijk niet eens aan haar moeder verteld dat ze inderdaad haar sollicitatie al had opgestuurd. Dus uh, wat dat betreft, uh, nou ja, viel ze meteen eigenlijk uh, hartstikke goed. Ja, het is gewoon een leuke spontane meid. En wij denken dat ze een hele goede kinderburgemeester gaat en, zijn. Uh, wat doet zo'n kinderburgemeester? Uh, nou, ze is gisteren. Be Aangesteld? Aangesteld, be Aangesteld? Be Ja, Aangesteld? ik weet niet of het echt beënigend ja. be is. Oh, ze, ze heeft wel een, een, een eigen Ja, ze heeft eigen amsketting De, de kinderamsketting die je vorig jaar. Um, nou ja, eigenlijk. Um, Geïnstalleerd. Geïnstalleerd, ge dat is waar, ja. Ehm. Um, die hebben ze vorig jaar voor haar uh, speciaal uh, spe gemaakt. Spe speciaal ja. gemaakt, of voor, voor de kinderburgemeester. Die is dan een ruime weken uh, in bruikleen en daarna gaat hij weer, weer terug. Uh, uh, ja. Ja. Ook gewoon met een officiële uh, kant uh, in naam van de koningin en in naam van de gemeente Zandvoort. Vermoedelijk. Je ja, nou ja, vermoedelijk, ja. Uh, <laughs> um, deze week nog niet gelukkig, uh, uh, vermoedelijk uh, zal ze niet veel in de naam van de koningin doen deze week. Dus uh, de kan met het Zandvoort-Zwapen ja. zal aan de oh, voorkant ja. hangen. Mm -hmm. um, ja, wat uh, is gisteren dus geïnstalleerd, morgen de eerste officiële handeling is de opening van de Kid Venture Week, want die start officieel morgenochtend mm -hmm. uh, bij de VVV. Ja. En daarnaast uh, is er bij een aantal activiteiten gewoon. Nou, we hebben ook gewoon gevraagd aan haar. Wat vind je leuk? Ja. Ik bedoel, het ja. is een, een week vol hele leuke activiteiten. En ja, dan kunnen wij wel zeggen, je moet daar doen. Maar laat haar eerst maar zeggen wat ze zelf leuk vindt. Leuk. Ja, nou, dat heeft ze ook echt heel goed uh, aangegeven. Wat springt eruit bijna? Uh, nou, ik, het eerste wat ik weet waar ze naartoe gaat is bijvoorbeeld uh, maandag uh, de zandmonsters. Uh, ja, ze vond dieren ook heel erg leuk Ja, het dieren, mij. Dieren verzorgen, uh, ja, vond ze klassiek, heel erg ja. leuk. Uh, zwemmen bij uh, centerparks uh, wilde ze heel andere. graag doen. Altijd ja. leuk. Uh, nou ja, zo heeft ze echt voor elke ja. dag wel een aantal dingen staan. Nou, je je noemt nu uh, een aantal dingen op en jij ook. Ja. Uh, ja, best wel een programma hoor. Vakantieweek. Ja. <laughs> nou ja, ik, ik weet dus kinderen die vorig jaar nog riepen van uh, ik, ik, ik zou dat wel graag willen doen. En waarvan ik nu tegen de moeder zei, ik zeg, goh, uh, heeft hij zich bedacht? Ja. Nou, ja. hij vond het een iets te druk programma. <laughs> <laughs> nou moet ik wel even meteen, uh, we hebben een aantal dingen die we de officiële gelegenheden noemen. Hè, de ja. installatie, mm. morgen de opening, uh, een interview bij CFM. Um, vorig jaar hadden we iets meer ruimte in de, in de agenda van de burgemeester dat ze ook echt meeging. Naar, naar iets van de, van oh. de, van de, van de burgemeester. Oh. Uh, vorig jaar is, uh, is de kinderburgemeester... Bij, de, bij een vergadering geweest van het 4 mei-comité. Oh, yeah. nah, dat was ook een beetje voor de vorm natuurlijk. Want anderhalf uur zo'n vergadering bijwonen bij dat was misschien wat overdreven. Maar er is wel serieus aan haar ook gevraagd van... Goh, ze zei, zei jij verder? erin? Nou, ga zo verder. Helaas is dit jaar een iets rommeligere week... omdat uh, uh, onze burgemeester uh, vanaf donderdag... Uh, een weekje zelf weg is... Um, maar gelukkig hebben we ook nog een, een loco geweest, Wat nu deze week dan Andor uh, Zandbergen ja. is Dus daar doet ze ook nog samen dingen mee Want ze is volgende week ook, uh, heeft ze met hem een interview bij CFM um, En de rest van de activiteiten zijn ook vooral activiteiten die ze zelf heeft aangegeven Ja, En dan kan je een hele volle week krijgen nou, want We hebben nogal een vol programma Het is een heel ja, programma zeg daar, daar We ja. ook ja. hebben ja. Ja, ja. dit programma en daar gaan we het straks over hebben Ja ja ja, ja. Er komen twee mensen daarover vertellen, maar jij hebt ook een opbron. Of... Nou, ik wil niet zeggen, we hebben een e beetje in elkaar over. Nou, uh, ik ontzettend leuk om te horen is dat Centerparks, inderdaad, of om te zien, uh, we hebben natuurlijk veel contact gehad, ja. dat zij zelf uh, een hele adventie hebben lijst geplaatst. Ja. Ja. Dat zijn de activiteiten die Centerparks doet. Okay. De lijst die ik voor me heb liggen kunnen jullie zien, de mensen thuis niet, maar die is nog iets voller. Daar staan ook die activiteiten bij. Maar dit is okay. eigenlijk een, een oh. want dat is gewoon onderdeel mm. van. Ja. Uh, maar daarnaast zijn er nog veel meer activiteiten. Oh. Bijvoorbeeld de Lachende Zeerover heeft ook voor elke themadag iets, uh, iets bedacht. Niet zijn eigen nee, niet zijn eigen programma, maar die heeft inderdaad een vol programma aangeleverd. Die hebben we echt naar de themadagen gekeken. En bijvoorbeeld op vieze vrijdag heb je daar eten met je handen. Ja, geweldig natuurlijk. Dus jij gaat er ook heen. <laughs> Ja, nou ik weet dat mijn collega met haar kinderen daar naartoe gaat of ik er zelf ook ga eten. Dat durf ken, ik nog niet te zeggen. Dat ken ik, het begint met een H. Ja, dat klopt. Hester gaat lekker pannenkoek eten met de vingers. Met de handen. Met. Ja, klopt. Even om, terug naar de totstandkoming van deze week. De VVV die, uh, maakt een programma met, met uh, allerlei dagen. Klopt. En hoe gaat het dan nou verder? Ja, het is, is inderdaad begonnen. Nou, het, het idee doen? precies, dat hebben wij verzonnen. Omdat we op een gegeven moment de weg hebben ingezet van themaweken, themaperioden. Nou, we hadden de 50 plus week, de maand. Mm -hmm. Nou, daar is de Kids Adventure Week ook uitgekomen. Wij hebben de themadagen bedacht. Nou, dat is gewoon een uurtje gek denken. Ja. Je hebt ja, vanzelf ja. de vieze Helemaal vrijdag, ja. Uh, ja. sportieve, en sportieve zondag en open oma zondag. Stoere zaterdag, mm -hmm. ga verder. En dan begint het met een oproep. En dat is een oproep naar de ondernemers. Mm -hmm. We hebben het meteen iets breder getrokken. We hebben in Zandvoort een hele actieve club. En dat is de Recreade. Die hebben meteen gevraagd. Van, goh, Zouden jullie niet uh, een deel van de invulling willen verzorgen? Um, we hebben zoals jullie weten de Sprookjeswandeling. En ja, die, ja, die groep ja, hebben ja, gevraagd gevraagd. Zouden jullie ja. het leuk vinden om een Vossenjacht te doen? Hebben ze ook vorig jaar al enthousiast opgepakt. Dus het is eigenlijk een combi. Tussen nou, um, ondernemers. Een aantal dingen die, die, die de Recreade doet. Nou, die Vossenjacht. Uh, we hebben zelf wel actief. Uh, een beetje meegedacht. Omdat je merkt dat sommige ondernemers even een, een duwtje in de rug nodig hebben. Dus dat we zeggen van nou, zou dat niet leuk zijn ja. voor jullie ja. om te doen? Ja. Natuurlijk Centerparks uh, aan hun jasje getrokken. Van, goh, het mm. is ja, natuurlijk is een ideale kans. Jullie... Ja, nee, ja, nee ja, absoluut. Ja. Vorig jaar hoor. En uh, zij hebben dat gelukkig ook uh, heel enthousiast opgepakt. Zij van ja jongens, we hebben Zandvoortse kinderen. Daar hebben jullie een kans om die centerparks eigenlijk, uh, van dichtbij te laten zien. Maar andersom, en ja, we zijn natuurlijk in de voorjaarsvakantie een vol park. En is het voor ja, die de kinderen, is het met hun ouders, heel leuk ja. om te weten dat daar een vol programma is. Maar ook in Zandvoort. Dus ja, een het beetje het, wisselwerking. Het, het, het snijdt een beetje aan twee kanten. Hè? Want uh, jullie vertegenwoordigen, jij vertegenwoordigt natuurlijk de VVV. Ja. Dat nou. gaat over toerisme. Uh, er worden heel veel kindertjes uh, ingeschreven nu al. Ja. Maar uh, je verwacht dus ook dat toeristen zich daarmee gaan uh, ja. mengen. Nou ja, uh, wij zijn inderdaad... Merk. Ja, merk je dat? Ja, nou, uh, de VV is inderdaad... Uh, dat wil ik wel aanvullen voor toerisme. Maar we krijgen ook... En onze subsidie is voor een deeltje ook opgebouwd... Uh, per zoveel uh, per bewoner. Mm -hmm. uh -huh. uh, dus dat vinden we ook heel belangrijk. Uh, we willen natuurlijk heel graag dingen organiseren... Waar de ondernemer ook wel iets aan heeft. We merken dat het grootste... Uh, uh, toestroming van kinderen nu nog is de Zandvoortse kinderen. Ja, dat is, ook dat een is een logisch, logisch. Dat is logisch. Ja. Dat vinden we ook helemaal niet erg. Het is ontzettend overweldigend. We merken al dat er kinderen uit Haarlem, Bloemendaal, uh, Binnenbroek, uh, Hoofddorp uh, zich inschrijven. Even tussendoor, voor ik je, uh, als dat mag. Heb je daar ook geadverteerd in, in de ja. regio? Ja, we hebben met het uh, Haarlems Dagblad twee keer geadverteerd. Okay. De Luna Uitkrant. Dat is een, uh, ja, een uitkrant die hier in de regio, regio. ligt. Ja, de regio, nee. En wat we hebben gedaan is de euh, scholen in Haarlem en, en omgevingen oh, ja. Ja, posters ja, je opgestuurd. Je ook? Ja. Ja. Ja. Uh, dus dat is heel erg leuk. En dan de volgende stap. kijk. We hopen dat het uiteindelijk zo wordt dat mensen gaan zeggen... in den landen, we gaan of op Wintersport of we gaan naar Zand en zee ja. Ik bedoel, zo <laughs> zo ver, goede zijn we, zo ver zijn we <laughs> nog net niet. Um, maar ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat mensen die nu in Center Park zijn... Die weten, die, die, die, die weten dat. Ja. Die weten het ja. nu al, want oh ja. Centerparks heeft echt, echt actief hier meegedaan. Dus die hebben ook al nieuwsbrief verstuurd met ja. er is ja. een heleboel te doen in Zandvoort. Ja. Die komen zo direct in Centerparks. Die zien daar de poster hangen, die zien onze flyers liggen. Ja. Die zien het programma. En dan zullen ze waarschijnlijk heel veel activiteit in Center Park doen. Maar we hopen natuurlijk dat ze dan door worden geweest zijn. Hé, er is eigenlijk nog veel meer in Zandvoort. Ja, ja. Het is eigenlijk ook, en dat dan even een zijstapje. Het is bekend dat bij sommige evenementen die in Zandvoort plaatsvinden. Mensen uit de landen voor dat evenement naar Zandvoort komen. Het ja. zou helemaal ja, niet is bekend. zijn als, als, als een oudere gezin met, met, met kindertjes dit ziet. Dan denk van, Nou, dat is ja. leuk om volgend jaar weer. Nou ja, dat is ja. inderdaad en dat, en dat komt je een herhaalbezoek is. creëert. Want ja. dat is natuurlijk, uh, he, je ja. hebt het hier leuk gehad. Je weet dat je dus in de voorjaarsvakantie terecht kan. En we komen volgend jaar weer. En we komen volgend ja ja weer. Ja, ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Het is echt niet zo dat, we, dat onze uh, telefoon rood gloeien staat met uit heel Nederland mensen die hier een week naartoe willen nee. komen. Zo, zo gaat het de, nog, de, nog de, niet. Het leuk zijn. <laughs> nou, we kunnen ook nog uh, uh, je gasten inhalen met ons zeker kwijt hoor. dat dus vol zit. Ja, nou ja, precies. Ja. <laughs> dat zou toch wel heel mooi zijn. <laughs> nee, maar het gaat erom dat we een, een leuk aanbod hebben. Ja. ja. ja. En het is, het is gewoon ontzettend leuk om te doen. Ik bedoel, we, we doen natuurlijk meer themaweken, Maar we, we roepen wel eens We gaan alleen nog maar dingen voor kinderen doen. Want op een of andere manier merk je er dan niks van dat er crisis is. Want alles mag en alles kan. Ja, en leuk. alle activiteiten die zijn gewoon, worden gewoon enthousiast ontvangen. Ja, dus dat is ja. echt heel leuk. Uh, kinderen die nog eventueel mee willen doen. Uh, nemen die contact op met jullie? Of nemen die contact op met het bedrijf die het uitvoert? Nou, de eerste stap is denk ik. Of even op onze website kijken ja. voor het programma. Of. Uh, even langs lopen bij de VV, want uh, wat ik hier nu voor mijn neus heb liggen, dat ligt bij de balie en dat kunnen mensen gewoon meenemen. Dus daar zie je precies okay. op wat er oh, te doen okay. is. Uh, ja. Waar ja. het te doen is. En uh, wat het eventueel kost. Of het gratis of dat het wat kost. Mm -hmm. uh, daar staat ook op of het bij ons moet worden aangemeld of eventueel bij de... Bij de... Want bijvoorbeeld alles voor Centerparks willen ze graag dat het bij Centerpark zelf wordt ja, aangemeld. Dat, dat, de meeste dat. dingen ja. kunnen ook gewoon via ons. Ja. Uh, en jullie sturen dat door of jullie nemen dat... Uh, uh, aan en geven er door aan bedrijven. Ja, klopt. Okay. Maar sowieso, ook al heb je al opgegeven, even deze week bij ons langskomen, want dan kunnen ze de stempelkaart ophalen. Die geldt deze hele week bij uh, een tiental bedrijven en dan krijgen ze een korting of een oh. leuke dootje, of, oh, leuk cadeautje. Uh, die ja. moet ze even bij ons ophalen. Um, ja, dus eigenlijk... Um... Dus kijk even op uh, www.standvoort.nl en daar staat alle informatie ja, of, kom langs, goed, ja. of kom langs ja. Of kom langs bij de VV of in de, Bakkerstraat, of, uh, ja. Ja, in de ja, dus Bakkerstraat. Dat is dus om, uh, om mensen even uh, op het spoor te zetten, hoe ja. en wat. Ja. Hoewel ik uit zeer betrouwbare bron heb dat het al redelijk rood uh, roodgloeiend aan de telefoon staat. Ja, dat is, is echt <laughs> zo leuk. Het is echt, we worden er zo enthousiast van. Misschien moet je wel een kinder-VVV beginnen. Ja, precies. Ja. <laughs> en dan, uh, dan zie ik nog een heleboel uh, uh, kreten waar het begint met de sportieve zondag. Mm -hmm. nou ja, op zondag wordt natuurlijk al heel wat hard gelopen door mensen en er wordt gezwommen ja. enzovoort. Ja. Ja. Een maffe maandag, toen ja. dinsdag, wonderlijke woensdag. Een leuke kreet. Dol ja. dwazen, donderdag, stoere ja. zaterdag. Ja. En opa, opa en, en oma opa. zondag. Ja, dat ja, is heel leuk. Zondag. Zondag. Uiteindelijk komen we toch weer bij opa en oma. En ja, maar dat is ook... bij het begin, begin. Uh, um, we hebben waarschijnlijk niet de tijd om ze allemaal even door te rollen, nee, Maar we wel een, een, een, een, een, een korte bloemlezing van leuke dingen. Ja, nou ja, uh, op elke dag, wat ik al net zei, ja. is er sowieso, sowieso iets te doen bij Centerparks en bij uh, Lachende Zeerover. Ja. Uh, ja, we hebben bijvoorbeeld een atb clinic op sportieve zondag. Uh, wat doe je? ATB-kliniek. ATB ATB-kliniek, dus ja, waar, sorry, waar dat is. Uh, in de duinen. Fietser, dus. ja, en dat wordt georganiseerd door Verstegen. Okay. En dan, uh, je kan of met je eigen fiets of daar een fiets huren. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat de kleinste fietsen inmiddels uh, verhuurd zijn. Uh, maar je kan ook met je eigen fiets komen. Mm. En dat is gewoon stoer mm -hmm. door de duinen op een parcourtje. Uh, ja, ja onwijs leuk. Ja. Ja. Uh, elke dag kan je trouwens de etalagespeurtocht doen. Die kan je bij de VV afhalen. En dan kan je even door het dorp. En in, in mm. alle etalages uh, zijn letters verstopt. Oh, een prijsvraag. Uh, dat is een soort prijsvraag. Precies. Ja. Uh, nou ja, je kan zwemmen bij uh, uh, uh, Centerparks, Kids Dive Camp. Dat is uh, een aantal dagen. Ja, dat is gewoon onwijs gaaf, want uh, je kan gewoon duiken, een introductie duiken, maken. Ah, ja, ja. de boulevard? Ja, klopt. Ja. En dat je gaat Scuba ook duiken. gewoon naar uh, Dive ja, Center. Ja. Ja, ja, inderdaad. Dan sla ik maar eventjes om uh, naar de maffe maandag. Ja. ja. Nou ja, uh, bedenk je eigen pannenkoek. Dat is natuurlijk al uh, best heel grappig. Dus je mag daar naartoe en dan mag je zelf zeggen van nou uh, in plaats van een appelkadeel pannenkoek uh, gaan we voortaan in het assortiment opnemen. Een worteltjespannenkoek. Een, een, een beeld, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, let's do the twister, dat is ook ja. Maffer. kan je het bijna niet meer krijgen? Uh, Zandmonsters maken. Op het, uh, op het strand. Op het strand ja, hartstikke ja. leuk, doet Victor Bol voor ons. Oh, wat leuk. En ja. uh, doet het met veel enthousiasme. En, uh, het, nou, heel veel kinderen komen daar inderdaad uh, al op af. Hij is heel goed in, uh, in zand. Uh, ja, ja, hij is, goed. Turen, hij ja. is overal en, goed in. Dus, hij, is, oh, hij kan alles. Hij staat ook model om monster na te ja. maken. Ja. Sorry, Victor. Ja, ik, ja. Ik, het waren niet mijn woorden, Victor. Ja, ik kan het wel hebben. Jawel. Um, we komen op Doe Dinsdag. Uh, hebben we een, uh, een bunker? Nou, dat is leuk. Met dieren, hè? Ja. ja, en ja, dierenverzorging ja. inderdaad bij Center Parks. Uh, we hebben een, een, een DJ, radio DJ workshop. Die is inmiddels op die dag uh, al, al vol. Maar we hebben hem op nog een aantal dagen staan: uh, uh, Piraterijspelletjes. Dus dat is inderdaad ook bij het Lachen de Zeerover. Hebben ze allerlei hele leuke spelletjes met een piraten. Uh, mm -hmm. Hartstikke leuk. Um, je eigen vogel euh, of een fotolijstje. En de aller, allerleukste vinden wij, wil je met me trouwen. Ah. Dus we gaan op het gemeentehuis in de Raadzaal. Ah. Gewoon een kind, we hebben, Inmiddels hebben we in ieder geval twee kinderhuwelijkjes. maar je kan je nog Kindervuil. opgeven. Of je mag <laughs> trouwen, je mag snoepjes strooien vanaf het Bordes. Echt zoals die oh. echt uh, gaat. Ja. Wanneer is dat? Dinsdag, tussen, Dinsdag. Uh, tussen twee en drie. Kunnen we, we hebben er dus ah. plaats voor zes uh, huwelijkjes en we hebben er in, inmiddels uh, twee, dus we, hebben nog, een, we okay. hebben nog een beetje plek. Ja, onwijs leuk. Bunkerwandeling dan, uh, hebben we. Dan klinkt ook, we zijn getrouwd. Hier, hier komt de bruid. Het ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, dat is toch wel een goeie. Even uh, Mario aan zijn jasje trekken. Ja, als je toch, uh, <laughs> ja, ja. Er zijn twee dingen, zijn de vereist eigenlijk, en dat is snoepjes gooien. Ja. ja, en dat Ja, dat is waar. Nou, ik zal het eventjes. Uh... Maar het is onwijs leuk, want ja. de gemeente ja, heeft daar dus meteen heel enthousiast op gereageerd toen wij vroegen of dat uh, zou ja. mogen. Dus dat ja. is al heel leuk. Ja. Dan komen we wonderlijke woensdag. Nou, wat ik net al aangaf. De Vossenjacht. Mm. Uh, waar iedereen aan mee kan doen. We hebben een open in het dorp, de Vossenjacht? Ja, alleen ze moet even langs. De, op de stempelkaart staat ook een, ja. een, een, een kaartje daarvoor. En dan moet ze even langs de vv voor een ja, soort inschrijfformulier, Zodat je kan zien waar de vossen... En mm. uh, de opdracht die er aan hangt. Mm. Mogen ze eventjes. Iedereen okay. die een, een volle kaart inlevert mag even grabbelen. In een grabbelton. Dus uh, nou, ja. van alles. En heel erg leuk. Uh, de Magic Nail Art Party. High Tea en fotoshoot. Nou, nou. Bij, oh, vol, ja, bij Take 5 hebben uh, ze en <laughs> IT- en nagelworkshop en daarna een fotoshoot Oh, het ene. Met mama kan je dat, of met papa, oh. maar ik denk dat het vooral met mama, mama wordt. Ja. Onwijs leuk. Um, ik zie, je, ik zie uh, Sorry dat ik er even invoer. Ja, dat maakt helemaal jammer. Uh, we zijn natuurlijk al, uh, bijna, al door tijd, ja. Ja. En bijna door de tijd, zeker. Bijna door de tijd heen. Uh, een hoop dingen zijn gratis, een hoop dingen uh, moet je betalen. Maar ik zie niet echt. Uh, idioot grote bedragen zijn. Nou, het grootste bedrag wat we hebben is uh, 25 euro uh, voor die uh, duiken. Maar oh ja, ja, dat, is wel maar niet, ja, dat, mij, dat loopt ja. Als, als een dierenlier. Dus er zijn er nog een paar dingen. We hebben een glasfusing workshop. Die kost uh, over 20 euro. Ja, van elke kuil uh, glasblazer. Oh, oh ja, ja, ja, oh ja. Onwijs gaaf natuurlijk. Ja. En je ziet ook gewoon dat, dat ouders dat daar ook echt voor over hebben. Want het is gewoon iets speciaals. Ja. En, uh, ja. Dus we hebben echt... Uh, mag, Weetie, mag er nog... Uh, ja, ik zie die 2,50 2 euro. Ja, hoor, er ja. zijn echt heel veel ja. leuke uh, ja. Ja. toegankelijke om, dingen. We gaan zo nog even door met het programma. Het is dus voor degene die het wil doen, toch echt heel belangrijk om even langs die VVV te lopen. Zeker, want er gaat ook steeds meer vol uh, komen. Ja. Ja. Ja, ja. Maar dan weet ja. je ook wat het kost en wat het niet kost. Ja, klopt. Nou, ja. We pakken hem weer op op woensdag, geloof ja, ik. Ja, woensdag, nou ja, wat ik al zei, die uh, wonderlijke, wonderlijke woensdag. Wonderlijke woensdag uh, de Wacht der Sterren, ontzettend uh, de leuk. Uh, Copernicus uh, over uh, sterren, oh, een oh, hele ja, uitleg. Ja. Uh, dan ga actueel. ik maar even snel door naar de dwaze donderdag. Ja. Ja. Overhuis bij CFM <laughs> zal ik dat nog even ja. toelichten. Uh, kom verkleed en eet gratis mee bij Beach Club Take 5. Dus als je met je oh. ouders komt en jij bent verkleed, dan mag je gratis eten. Nou. En natuurlijk ook onwijs leuk. Leuk. Ja, ik weet niet of ze daarin trappen. Uh, vieze vrijdag. ja Eigenlijk mijn favoriet. Dat vind ik gewoon ontzettend ja, leuk. Ja, zou dat nou komen? Is dan dan is het jouw favoriet? Ik vind het gewoon leuk. Ben niet zo viezerik? Nou, valt mee hoor. Maar dat eten met je handen. Het kleed, met je, met je het handen kleed, ja. ja, heel erg leuk. Hilly doet dan ja. nog een schilderworkshop. Oké. Okay. Uh, nou, nou, stoere zaterdag. Nou. Zaterdag voetballen. Voetballen, ja, ja daar, daar, dat is uh, echt heel erg leuk. Een mini voetbaltenootje daar hebben we echt nog wel wat kindjes voor nodig. Dus ik hoop dat er wat jongens zijn die dat uh, gaan doen. Even chillen ambu, daar staan we heel trots op. Dat is een speciale ambu en die is ingericht, uh, zeg maar, omdat uh, er heel veel mensen... Uh, nou, die campagne eigenlijk oh. blijft een beetje poten mm -hmm. van onze af. Ja. Ja, ja, dat is ja. daarop ingericht. Maar dan helemaal ja, maar voor kinderen met spelletjes en, uh, ja. Ja. en noem het op. Dan ga ik heel snel naar opa en oma zondag. De opa en oma quiz. Ja, dat vinden we gewoon onwijs leuk. Dat dat uh, uh, mm. bij Café Koper weer wordt uh, georganiseerd. Oh. We hopen ja, dat ja. er heel ja. veel opa's en, opa's en oma's... En oma's. Opa's. ja en en kleinkinderen. Dus... Ja, um, ja. Een levend ganzenbord, weer de nou, nou, nou, nou. kids, kidsdivecamp, er is zoveel. Kijk gewoon nou, naar ons kom even langs. is echt een nou. heel programma. Ja, ja, ja, Uitheigend. Uh, <laughs> ja. In van ieder geval, hartstikke bedankt voor je komst. We gaan ja. het beleven. En bedankt dat je mocht komen terug. en we zien elkaar. We Dankjewel. Dit was het eerste uur en we gaan heel even eruit. Ja. We